Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Ingenieurs in Chili zijn bezig met een nieuw plan om de 33 mijnwerkers die onder de grond vastzitten sneller naar boven te krijgen. Met de huidige aanpak, het boren van een nieuwe schacht, zal het drie tot vier maanden duren voordat de mijnwerkers bereikt worden. Volgens ingenieurs kan er met de nieuwste boortechnieken ook een bestaande schacht verder worden uitgeboord. Daarmee zou het nog twee maanden duren voordat de mijnwerkers gered zijn. De 33 mijnwerkers zitten sinds begin augustus vast nadat delen van de mijn waren ingestort. De mannen zitten op 700 meter onder de grond in een kleine ruimte. Via een kleine schacht communiceren ze met de buitenwereld en krijgen ze voedsel.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 Het is geregeld onrustig in het grensgebied tussen Venezuela en Colombia. Er wordt veel drugs gesmokkeld en daarnaast zouden de leiders van de linkse Colombiaanse rebellenbewegingen zich er vaak thuis schuil houden. De Colombiaanse regering vindt dat Venezuela daar te weinig tegen doet. Volgens Chavez is dat onzin en is de houding van Colombia agressief.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 Het weer, vannacht aan de kust enkele buien, mogelijk met onweer. Minima van 14 graden aan zee tot 11 land in maart. Overdag veel regen en wind. Bij een graad of 17. Dit was het er Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Het ritme van Zandvoort ook op tv, zie je hem op kanaal 45, Viertig, M. Rekata in de Discotheek.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 En la tana l'ho portata. L'ho versato un'aranciata. Lei san fatta una risata. A mio whisky si è aggrappata e cinque litri se si scolata. mi e sembrava bella belle andata. Ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata. dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino suo di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho chiappata. L'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Zie je het niet? no? een idee! idee! Wat idee! Wat een idee! Wat een idee! Wat een idee! idee! Wat bada idee! super een idee! Wat een idee! Wat een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 Is yours for good I hope you're glad. Sad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 live in Zandvoort I <laughs> Fakey and pour une cerise pour un baiser. Elle voulait qu'on l'appelle Venice. Quelle drôle d'idée! Quelle drôle d'idée! mariniée si elles veulent s'appeler Venise Prenez les dons bien au sérieux n'essayez pas de trouver mieux de trouver mieux Puis, préférez parzant furieux. Moi, le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux. Elle voulait que je l'appelle Fanny.